Zo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 Op elke stijl klonken mee. Van Ballias of Jeruzalem, hulp voor zijn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 En de vrouw. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het hier je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het zand. Hey, hey, hey! hey. met volle teugen. strand of de kroeg. Ja dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Het dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Het dan het dan en dan Ik dan hier is het allemaal, een heel nat gevoel. Is Zullen we gaan zitten Dirk? Wat denk je? Ik moet even gewoon he, hier he, als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haar halen. Moet je eruitjes uitjes bij? Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo. heyo, heyo. heyo, heyo. heyo. heyo. heyo. heyo. Hey ik was jong, ging bij de brand weer. Oh, wat leuk.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 weer een man zijn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 www.zfmzandvoort.nl Waar ter wereld ik op kwam, neem maar trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. gelegen aan het ei leven zij daar vrij en blij komt in gepoetste blikkies, vreemde vogels met hun stikjes, uit hun mond de monden wolken rook, en sliepen zij op oliestook, stook, kou op met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, om door de hondenpoep, ja het is toch druk genoeg, op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox rollen krijst.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 You're pretty. Big city. Big city. Big so pretty.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 Alsjeblieft, geef me nog een kans en laat.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 Geef me nog een kans, meek je alsjeblieft. Geef me nog een kans en maar.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 En te hopen op succes. Zodra je Max ziet racen op de baan, dan denk je yes. Hij is niet te passeren, niemand krijgt het gedoe. Hij is een pure racer, vang ze op en goed. no. hij is de nieuwe baas. Hij is de nieuwe baas. Max is de nieuwe baas. Ja, wij gaan helemaal los. Hij is de nieuwe Supermax, supermax, ik ben.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 En je problemen die nemen ze mee Broodje paaien in Zandvoort Broodjes en koffie gaan mee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 Okay Alle in die 3, 3, 2, 3, hey, hey, hey. zingen! Ja. En nu natuurlijk nog... ontmon. Thank you. you